We are on air, baby. Yes, dear. It's been said You can go back home You missed your time Can take back what you've done It's been said You're always on your own Now what's left behind It's all set in stone It's a matter of knowing What's in your heart Makes no difference where you've gone So they come and go. You make your excuses. Time just. no Wow. Oh, wat Dankjewel. ben ik blij dat ik jullie gevraagd hebben om nog even na het nieuws nog één nummertje te doen. Want ik zag dat er zes had staan. Wat een prachtig nummer. Dit was ook een beetje voor Dick. Dit was zeker voor was Dick. Was zeker voor Dick. Uh, nogmaals mensen, uh, koop die plaat. Dat mag je helemaal niet zeggen natuurlijk. Maar uh, Four dat Souls and One Heart van de Shiner Twins. Dat kun je niet genoeg zeggen. Dat kun je niet genoeg zeggen. Nee, maar ik mag geen klaarmaken. maken. Maar uh, ontzettend bedankt dat jullie hier waren. En laat iemand een hele dikke scheet, maar dat is die versterker van jou. <laughs> en, het was ook nog even mooi om in dit nummer te horen... hoe mooi jullie stemmen toch bij elkaar passen. Dat vind ik uh, altijd... Uh... Uh, lieve jongens, uh, ontzettend bedankt jullie waar. Uh, wel thuis, je moet allemaal de ene naar Amorok en de andere naar Utrecht... de andere naar, naar Amsterdam en de andere naar Eindhoven. Ja. Dus dat gaat hier weer uit elkaar. Ja. Uh, hebben jullie nou vakantie? Het eerste optreden is dat inderdaad 13 augustus? Dat was 13 augustus, ja. Oké, okay, dus nou, ga genieten van de vakantie. Gaan we, ja? we doen. Dank je we wel. Uh, eventjes de KRO-collega's van Radio 2 promoten. Uh, iedere zondagavond van 6 tot 8 op Radio 2. In ieder geval tot aan september. Misschien verhuizen ze daarna wel naar Radio 5. Maar ja, daar verhuizen wij als luisteraars natuurlijk gewoon mee. Maar goed, uh, we zitten nu op Radio 1, om het nog eens ingewikkelder te maken. En dus luister nu naar KRO's Goudmijn op Herhaling op 1. Dus naar Stefan Stassen en meneer Van Aalst. Dit is een verhaal dat door uh, Helene Hummelen geregistreerd is. Ik uh, ben Maarten Boon. Uh, uh, hou op! En uh, nou, ik leef mijn hele leven hier al op uh, Tessel, in de Noordkop. Mijn leeftijd is 57 jaar. Ik ben uh, Herke Boon, ik ben 56 en ik woon ook al de hele, uh, mijn hele leven in de Noordkop van Tessel. We werden vroeger op school, werd je al eigenlijk... Als, als barrels, als, als niet uitziende bonen, werd je gezien. En uh, er komt nooit wat van terecht. Ja, ja, ja. zelfs onze oude heren uh, hebben dat tegen mij gezegd. Er komt nooit wat van terecht. Je bent gewoon een barrel. Wat er van jullie terecht moet komen, ik weet het niet. Van jou komt er nooit wat terecht. En dat was niet alleen door vader hoor. Dat was ook door, uh, door de buitenwereld, hier op het dorp, die bonen... Die deugen nergens voor, er komt nooit wat van terecht. Vader was timmerman. Uh, moeder die had het hartstikke druk, want we waren met vier jongens thuis. Dat was een zwaar leven. Er was, geen, uh, er was amper vlees op, uh, op tafel. Varkensvlees of koelvlees, dat hadden we niet. We de knijnen, einde, uh, verzanten. Vader was de hele dag de deur uit. En uh, er was thuis geen geld voor het verenigingsleven, uitgangsleven. Je moest je eigen als kind zelf zien te vermaken. En dat deden we hier. En wij zweerden van wat door die dunne heen. Wat, uh, op een gegeven moment had ik samen met mijn broer hadden we een bunker uh, leeggespit. Nou, dat was onze hut. Wij waren altijd samen. En, en daar speelden we altijd in. Dat was, uh, dat was ons leven. Dat was mooi. Dat was een mooie tijd hebben we toen gehad. Ja. We zijn als kind zijn er niks tekort gekomen. Tenminste, dat gevoel heb ik niet. School was eigenlijk een ware ramp. Want daar gaat heel veel tijd in zitten. Ik ben uh, mijn van drie keer blijven zitten op de lagere school. En nu hebben ze me toch maar uh, naar de Burg gestuurd. Uh, naar de LTS. Maar uh, dat heb ik ook niet volgemaakt. Ja, ik, ik heb ook... hier even lagere school meegemaakt. En daarna ben ik naar het bijzonder laag onderwijs gegaan. Want... Ja, al die lettertjes en die cijfertjes. Cijfertjes en lettertjes, dat is voor mij nog niks. Wat moet je er nou mee? Het is gewoon een rommeltje, want het is... Probeer er nou maar eens een combinatie van te maken. Dat kon ik niet. En zo ga je dus langzaam je eigen op een andere manier zien te redden. Dat klinkt misschien gek. In een seksboutiek. Waar er één seksboutiek op Tessel en daar was ik. Stond uh, ik Eerst bij mijn oom, in de bloembollen. Dus daar ben ik begonnen. Want ja, uh, voor zo'n domme jongen als ik... Het was nergens, werk uh, natuurlijk. Uh, ik hou wel uh, van wat je werk uh, maakt me niet zoveel uit wat ik nou doe. Nou ja, ik vond het eigenlijk helemaal niks. Die bloembollen, dat heeft mij nog nooit geïnteresseerd. Als het maar niet kantoorwerk is, wat hou ik niet van? Met mijn hoofd ken ik niet veel, maar met mijn klauwen wel. En nu zit ik dan uh, in de weg en waterbouw. Nou, dan ben ik ook maar in de bouw geraakt. Ik zit nu in het riool. Toen ben ik gaan varen. Zeg maar. Ik werd hoefsmit hier op het eiland. En dan ben ik in de sportvisserij maar gaan uh, proberen mijn geld te verdienen. Maar... Ja, op een gegeven moment moet je toch serieuzer gaan worden in het leven. Je krijgt een vriendin, eh, hartstikke leuk, want je wil je eigen nestje opbouwen. Je wil wat... En ja, dan moet je toch zien wat te bereiken. Goudlijn. Dit verhaal wordt vervolgd.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 Iedere dag weer hetzelfde. Precies zo laat eten, precies zo laat journaal kijken. Precies zo laat moet die krant in de brievenbus. Jongen, jongen, wat hebben we allemaal naast. En ze lopen hun eigen poten op hun rug. Want ze willen zo vlug. En dan benen ze thuis en donderen ze in dat bankstel neer, pakken de krant of zetten de televisie aan. En daar hangt het zoutje. Allemaal in datzelfde lijntje maar doorgaan. Nou, dat, dat is voor mij niks. Ik moet af en toe er is wat anders. Niet iedere dag hetzelfde. Regelmaat, dat is bij ons niet dat zo, Dat is hoor. bij ons niet zo. Wij hebben geen achterurige werkdag, bij wijze van spreken. Er is gewoon geen regelmaat. Wij lopen altijd in een oude rotzooi. We doen gewoon af en toe maar wat. We leven gewoon een beetje natuurlijk. Kijk, want je hebt zomertijd, wintertijd, het is wat eerder donker en zomers is het wat langer licht. Dan leef je toch ook heel anders dan, als, uh, als, als, als, als niet gewoon normaal. Dan ga je andere dingen doen, dan ga je maar niet om zes uur eten. En, uh, nee, want dan kan het wel eens acht uur, negen uur worden. Maakt allemaal niet uit. Je blijven barrels. En dat heb ik nog. Ik ben nog een beetje een barrel eigenlijk. Als ik de kans krijg, barrel ik nog graag. En daar vecht ik ook voor, voor het vrije leven. Het vrije leven blijft een, een rode draad in je, in je, in je bestaan. Hmm. Wij hebben hier gewoon ons eigen soort leven. Het is het buitenleven. Dat is heel anders dan in de stad. Dat, dat is allemaal gepland. Wij hebben geen planning. Morgen kan het wel stormen, het kan wel waaien, het kan wel regenen. Dan kan je wel gepland hebben dat je in het zonnetje gaat leggen, maar dan valt het dan tegen. Kan, dan kan morgen wel eens een container met sigaretten aankomen. En dan moeten wij op strand wijzen en niet op ons werk. En nou, wij hebben het eigenlijk voor elkaar. Tenminste, zo voel ik dat. En hun maar martelen iedere dag weer en iedere dag. En dan denk ik van, joh, wat hebben wij toch aan alle macht om mooi leven. Want ik heb geen, geen vast werk of ik heb, heb geen, geen planning voor vandaag of morgen. Ik zie wel waar het schip strandt. Ja, dat geldt, dat geldt voor mij nou ook hoor. Ja, ik, ik geniet iedere dag. Ik heb hier mijn schuurtje en een hoop klerenzooi en daar vermaak ik mij. Ik heb van alles en ik, uh, ik vermaak me prima. Het is een strijd geweest, want ik wil ze toch wel laten zien. Uh, de buitenwereld van, joh, uh, eh... Het binnen barrels, maar zij redden het wel. Ze hebben het wel voor elkaar komt a time in your life When you have to fight Somehow you've got to make Het was een verhaal uit Karo's Goudmijn. Iedere zondagavond op Radio 2 tussen zes en acht s'avonds. Luister er eens naar, want er zitten echt pareltjes tussen. Zoals deze broertjes uit de kop van het eiland Tessel, Wat een prettige mensen. Je kan trouwens ook van alles terugluisteren op hun site. Hè? Tik maar in Goudmijn Radio en dan vind je het uiteindelijk wel. Bart Peters die bracht vorig jaar het album De Ideale Man uit. En daarop is een heel aardige cover van Alicia Keys te vinden. A Woman's Worth. Dat wordt bij Bart... Een echte verhaal. Niet dat ik ze nooit gezien heb, die hinders op stiletto. Uit Braschaat of de Dansaarstraat. Andere ghetto's. Niet dat ik nooit gedacht heb aan de adrenaline En dat je van seks niet doof wordt, en eigenlijk ook niet dik. Leo Tolstooi schreef: geluk verveelt altijd. Dus heb hooi voor drama. Is wakker voor het leven naast zo'n spook Want een echte man herkent een echte vrouw in een oogopslag En dan bedoel ik echt een echte Niet de bimbo van de dag Voor een echte vrouw doet een echte man alles wat hij kan Niet daar wil ik wel eens over En dat was het dan ik had vaak een soort geluk, dat is nog zoiets. Ik kon ze toch niet krijgen, dus werd het maar niets. Maar stel dat ze voor je vieren, als regen op een dak. Bleef je dan nog steeds die steriele, niet te breken door het dak. Oh, Anakai. en nog en dan bedoel Daardoor komt het terug Daardoor komt het dan oh, Aan een echte man, een echte vrouw herkent in een oogopslag En dan bedoel ik echt een echte Niet de bimbo van de dag En een echte man belaat een echte vrouw misschien wel vooral Met zijn zwaktes en onzekerheid toch in mijn geval, toch in mijn geval. Ja, dat was Bart Peters. Jan Emaus is qua kennis weer uh, over Rex van Beuningen gestruikeld. Dus weer een stukje popgeschiedenis dat herschreven moet worden. Een hele goede morgen, Rex van Beunie. Een hele goede morgen, Jan Eemans. Rex, uh, ik wil uh, voorstellen om het uh, te hebben over iets... wat eigenlijk door alle uh, mensen onderschat wordt... het fenomeen van het achtergrondkoortje. Nou, ik ben heel erg blij dat je daarover begint. Want uh, daar is eigenlijk veel te weinig aandacht voor. Dus... Ja, ja. Uh, heb jij uh, uh, in achtergrondkoortjes gefigureerd... Ja, ik heb uh, in hm. vele achtergrondkoortjes gefigureerd. Maar ik loop even naar de kast en dan haal ik even een paar uh, voorbeelden. Ogenblikje. Ja. Rex van Beuningen loopt nu naar de, zijn uh, enorm goed gevulde platenkast. Ja, hij heeft in uh, heel veel achtergrondkoortjes gewerkt, zegt hij. Weet hij weet niet meer hij... op welke plaat hij achtergrondkoortjes verzorgd heeft... Ik Gewerkt. Wat zeg je, Rex? En bij de Kilima Hawaiians heb ik gewerkt. Bij de Kilima Hawaiians, ja. ja maar... Ik wou toch met mijn grote successen... laten we het dan even tot Nederland beperken... waren de Kilima Hawaiians. Daar heb ik echt heel veel achtergrondkoortjes voor gedaan. Kan je wat titels uh, noemen? Ja, aan het strand van Waikiki. Sarina. De Waikiki Mars hebben ook heel veel achtergrondkoortjes uh, bij gedaan. Uh, er hangt een paardenhoofdstel aan de muur daar hebben we ook heel veel achtergrondkoortjes bij gedaan. En natuurlijk niet tevreden de roos van Honolulu en de fluitende cowboy... en mijn schimmel wacht in de hemel op mij. <tieden> Heerlijk, hebben we nou uh, dankzij uh, Rex de Kilima Hawaiians weer eens gehoord. Goed, we gaan het uh, mysterie van Emily spelen. Uh, u weet het, Jan heeft weer een mooie tekst geschreven over iets of iemand. U moet raden over wie of wat het gaat. En u kunt knijpkatten winnen. Het is ingedeeld in drie fragmenten. Na het eerste fragment kunt u maar liefst drie knijpkatten winnen. Ik heb ze weer vers ingeslagen, dus uh, ga je gang. Na het tweede fragment nog twee en laatste nog eentje. En uh, ik moet dan dadelijk bellen met uh, 0800-1121. Dat is een gratis nummer. En dan kunt u, kunnen wij even praten. Hè? Gezellig. Of u vandaag nog weggehoost uh, bent... of uh, wat u met, die, met deze regenachtige dag gedaan heeft. Maar vooral ook de oplossing natuurlijk van het mysterie van Emily. Dus ik zou zeggen, hier komt het eerste fragment... Er was eens dus een restaurant-eigenaar die ooit, ver van zijn vaderland, een zaak was begonnen. En die zaak liep goed. Dus een dure auto kon er wel af. Dat hoorde een beetje bij hem, hè. Als het goed met je ging, dan mocht iedereen het zien. Dus hij kocht zijn favoriete four-wheel-drive bakbeest, een zwarte, van Zweedse Komhof. En die parkeerde hij elke dag trots pal voor de zaak. Uh, dat paste niet helemaal in de cultuur van zijn regenachtige nieuwe poldervaderland. Maar zijn genen hadden het gewonnen. Die auto was een jokkebrok. Want zijn eigenaar had alle merkplaatjes er zorgvuldig van afgesloopt... en vervangen door nieuwe. Zodat iedereen moest denken dat die auto helemaal niet Zweeds was. Die auto was een heel doorzichtige jokkebrok. Niemand trapte in de leugen. Zijn eigenaar vond kennelijk dat liegen best mocht... En dat je dat helemaal niet op een sluwe manier hoeft te doen. Iedereen mocht weten dat je een loopje met, nam, met de waarheid. Ja, dit is best een moeilijke. Ik ben erg benieuwd of jullie erachter komen. Maar doe een gooi 0801121. En uh, een lekker plaatje, een zomerplaatje, echt draai hem al eerder. Van Beans en Fatback. Dus uh, bandle bandleider en uh, zanger Onno Smit. Die krijgt die versterking van uh, Chris Berry.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 plaatje, uh, beans en fatback. Gewoon Nederlands, Nederlands maaklij. Heerlijk, moet een zomerhitje worden. Uh, we gaan... Uh, en, aan, aan de telefoon heb ik Kees, als het goed is. Daar gaat Aline met Kees Hoogst. Hallo Kees, hoe is het nou? Ja, hartstikke goed, zo, een tijd <laughs> geleden. Ja. Wat heb je vandaag gedaan? Nou, niet zoveel bijzonders, eigenlijk Het leukste was, was dat ik om 12 uur een lekker band had. Bij een shell kon ik stoppen. Ja? Dan moest ik de AWB bellen en dat duurde anderhalf uur. Dus kon ik heerlijk uh, anderhalf uur naar de radio luisteren met een bakje koffie erbij. Waar, waar, waar, waar stond je dan? Nou, langs A27, bij Hank. Bij Hank? Hank dussen met je neus ertussen? Ja, toch? Ja, en dat is richting, maar jij is straks misschien richting Frankrijk gaat of zo. Maar... Ja, ja, nou ik... Ja, ja, oh. Gaat ik zomaar in? Ja, nee, precies. Ik ga uh, om zeven uur dan... Uh... Dan uh, ga ik naar de achterbank verhuizen en dan mag mijn zoon op de voorbank. Uh, en dan ga ik ah, erin okay. instorten. Je gaat gewoon gelijk vertrekken. Ik ga gewoon luisteren. gelijk uh, vertrekken, ja. Leuk. Ja. Hé, hey, maar, uh, dus je hebt anderhalf uur zitten luisteren. Maar als het goed is heb je dan naar de echte Janne zitten luisteren. Ja, maar nou ja. Ik, ik moest wel al... echt... van heel radio heen, dus... Nou ja, uh... ik moet je zeggen, ik zat in de auto hier naartoe ook te luisteren. En ik vond het wel erg amusant. Vooral, die, ja, ze hadden aan de telefoon... Uh, een medium, uh, uh, Anit. Uh, ja, ja, die is een man bij het hond. Ja, ja, nou, die ken, dat ken ik helemaal niet. Want die meer. heb ik dan ook wel een paar keer gezien. Oh, ja. Maar die had... deed het ook wel goed, die vrouw, hoor. Moet ik eerlijk zeggen. Ik vond het wel een erg leuke Johanna, ja. ja? Nou, ik vond het sowieso allemaal wel leuk. Ik, ik ben en die wat... man van zes jaar geleden, van de Tour de France, het zei mij niks. Maar, uh, nee. nee, daarna heb ik het niet meer gehoord, toen was ik hier vond. aangekomen. Maar ik, ik zal ze toch missen als ze, ze weggaan in september, maar ze... Jawel poon ja, blijft moet, in ieder geval zitten. Ik kan er beter niet mee bellen, want dat heb ik ook wel eens gedaan. Een, een, ja? Twee woorden ben je alweer uitgepraat zo'n beetje. Dan <laughs> word je eruit gegooid, ja. ja. Nee, nou, precies. Maar nou, ik, ik uh, Ja, ik vind dat wel erg leuk, hoor. En, uh, ja. Nou, ik ben er wel ik steeds weet, meer, meer aan gewend dan. geraakt, ja. En ik zou, zou ze erg missen als ze echt weggingen. Nou, Oké. Okay. Wie denk Wat jij is? dat het is? Wat zeg je? Wie denk jij dat het is? We waren een spel aan het spelen, was nou, kan ik een Oh ja, een spel, hè. Ja. Ik denk uh, Victor Muller, maar precies weet ik het niet. Maar uh, met dat sapen en zo. En, uh, ja, uh, ja. kwam er voor mij het dichtste bij. Ja, nou, het is helemaal fout, Kees. Uh, Oké. Okay. <laughs> Sorry. Maar nou, blijf luisteren. Oké, mooi jou met die band het is. Ja, goed hè. Ik moet ja. Ze, even... ze staan hier nou te treuzelen achter me. Ze hebben nu alles ingepakt. Wat moet je je voorstellen: of het is een uurtje radio. Maar al een brumstel ja, ja, en al die snoer. Dus uh, ze staan eigenlijk nu te wachten om weg te gaan. Dus ik ga nu even zeggen: jongens, ga maar. Wel thuis. Dank of moet well. jij nog iets hebben? Moet ik jij nog iets? Dit wat? Frans. Oh ja, Frans. Heeft de, de, de reiskosten. Want er moeten allemaal natuurlijk... Uh, hè, wat krijgen ze hier? Ze krijgen hier snacks en een biertje en een colaatje en, en, en reiskosten. Dat zit. En dan komen die mensen toch helemaal naar mij toe. Vanuit Eindhoven, Utrecht, Amsterdam en uh, Amersfoort. Fantastisch, toch? Je zit nog in de radio-uitzending, Adeline. Ik weet het, ik weet het. <laughs> Nou, nou ja, een ja. Fijne vakantie, <laughs> Oké, okay, dag Kees. Veel plezier en veel zon. Doeg. Doeg. Sico. Uh, ja, hallo Annelien. Ja, en jij maar wachten en maar hangen. Oh, dat maakt niet uit. <laughs> Oké. Okay. Ik ga straks op vakantie. Oh, jij gaat ook op vakantie? Ja. Waar ga jij heen? Naar Tesla, heb ik vorige week ook gezegd. Oh, heb je nou net gehoord het verhaal van die twee broers? In, ja, uh... hartstikke leuk, hè. Oh, daar word ik helemaal warm van, toch? Ja, maar ik ga naar de andere kant van Tesla. Oh, jij he? gaat naar de andere kant van Tesla. Maar is een heel klein dorpje. Ja? Dus bal te beleven, heb ik ook gezegd. Maar, oh, misschien in een ander programma bij. Uh... Astrid. Ja? Maar het is hartstikke gezellig. Nou, hartstikke goed. En ieder jaar is er wel een hotel, een weekje of zo. Nou, lekker. Nou, bij mij in mijn dorp is ook nooit één en reet te beleven, dus dat vind ik ook heerlijk. Want dan kom ja. ik niet. Ik wil eventjes weg uit die stad, uit Amsterdam. Dat is stom, Maar goed, mok. mijn vriender die gaat niet mee. Wie? Wat? Mijn vriender gaat niet mee, die aan de overkant woont. Oh? Heb ik toch wel gezegd? Hoor. Ja, ja. Gaat niet mee? Nee, die gaat niet mee. Oh jee. Ja, heel jammer. Nou, jammer, ja. Ja. Zeg, eh, uh, Verder ja, gaat het lekker, Ik bedoel Dit is de vijfde keer deze week dat ik s'nachts voor de radio ben. Nou, het is wat. Zeg jij eens even wie je denkt dat het is? Nee, uh, nou, dat laat ik even in het midden. Oh. Eerst even vertellen dat ik een weddenschap op, op mijn werk heb afgesloten dat ik s'nachts voor de radio kom. Oh, nou heb je gewonnen, dus nu? Vijf keer, ja. En wat krijg je nou? Nou, gewoon een broodje, kaas of een broodje. Oh, een broodje, hal, Of iets dergelijks, kleinigheidje. Maar <laughs> mensen kunnen niet zo gek veel betalen. Het zijn maar hele eenvoudige mensen. Nee, oké, okay, hartstikke ik leuk. Het is een sociale werkplat waar ik werk. Oh ja, oké, okay. ja, ja, ja. Nou, is, dat is niet erg. Ik ben een van de hoogst opgeleiden. Ja? En ja, je hoort nog eens wat aan tafel, dat is niet te geloven. Ja. Jonge vrouwen van nog geen 35 die zich hebben laten steriliseren. Sterker nog, die zeggen dat ze de hele daar weer zijn laten halen. Oh, nou, dat is me wat? Dat is, ja, ja dat is. <laughs> Uh, niet leuk om aan te horen, maar dat wordt gewoon over tafel gezet dus voor iedereen bij is. Ja, ja, ja, dat krijg je dan, hè. Eh, Sikko, ik ga door met... Ja, uh, dat met weet de... ik. ik. denk dat het vago is uit die, uit die uh, categorie. Uit de kookdynastie? De, de, de ja. Ja, nou, helemaal fout. Dat weet ik, dat weet ik. <laughs> <laughs> Oké, okay, dag, Sikko. Dag. Doei. We gaan het uh, volgende fragment voorlezen. Komt-ie. En de poldergasten in het goed goedlopende restaurant... van de man die een Zweedse auto had... die zich slecht vermomd had als wat anders? Die poldergasten dus, die vonden het allemaal best grappig. Wat een gedoe, zeiden ze tegen elkaar. Koop je een auto, moet je al die dingetjes er voorzichtig afhalen? Moet je andere dingetjes voor in de plaats schroeven en plakken? En wat is dan het resultaat helemaal? De restauranteigenaar hoorde het en probeerde zijn klanten uit te leggen dat het in zijn wereld niet draaide om de waarheid, maar om je eigen mooiere werkelijkheid. En hij vertelde over eindeloze televisieshows met blonde meisjes en oude mannen. Iedereen wist, die lelijke oude man krijgt dat meisje nooit. Maar dat was voor oude mannen leuk om te denken dat de wonderen de wereld nog niet uit waren. Elk mirakel was gewoon te koop. 0800-1121. Volgens mij kan je het nu al weten. Uh, en wat ga ik draaien? Oh ja, lekker. Tim Knol is vet. Ik vind zijn uitspraak van het Engels weliswaar abominabel. Maar het zijn wel goede liedjes. Komt-ie? Not for you this ride would make no sense But Honestly I'd never have a chance. Nou, nah, Tim Knol, ik ben een absolute fan van hem. Hartstikke mooi nummer. Nou, er belt niemand. Begrijp ik helemaal niks van. Maar goed, dan gaan we door met het derde fragment. En de klanten in het restaurant, vooral de oude lelijke mannen... die knikten begrijpend en wensten dat ze een stuk zuidelijker geboren waren... en dat ze de hele dag mochten jokken zonder dat iemand er wat van zei. Of nog beter, dat ze de hele dag beloond zouden worden... voor hun leugens- en achterbaksgedoe. Dat dachten die oude mannen zolang ze in dat restaurant zaten. Eenmaal volgegeten weer buiten, keurden ze de praktijken van dat warme land af... Zo'n land verdiende het nauwelijks een euro te hebben en die premier daar al helemaal niet. we moest het met de wereld naartoe toe als we allemaal zo op los zouden leven? Maar elke keer als ze we weer naar het restaurant gingen, veranderden ze tijdelijk van mening. En moesten dan lachen om die Volvo met een rood Fiat-merkje op de grill. Bestelden nog een fles Lambrusco en vonden hun eigen land maar reuze saai. Zeg, als u het nu nog niet weet, het is toch een inkoppertje. Mag ik wel zeggen dat het over iets gaat, niet over iemand. 0800-1121. Uh, oh ja, uh, hij is een paar weken geleden overleden. En uh, sindsdien zit dat hitje van hem in, in zijn hoofd. En dan ben ik ook weer helemaal terug in die tijd. Oh, volgens mij woonde ik toen in Antwerpen en was ik helemaal smoren op Bavel. En dan klonk dit... We'll Andrew Gold was dat. Aan de telefoon. Rie, goedenacht Rie. Ja, goedemorgen. Goedenacht, nog even, nog even. Het is <laughs> nog helemaal donker. Het is nog mocht. Ja, nou, Oh ja, het is nog donker. En waarom ben jij nog wakker, Rie? Wat zegt u? Waarom ben je nog wakker? Oh, ik slaap heel te slecht. Ah, altijd slecht slapen. Ach en dan, doe ik wel, dan, dan zet ik die radio wel eens aan en dan luister ik daarna. En uh, nou ja, toen dacht ik van, nou, ik wat dom dat ze nou niet bellen. Ja, heel goed, Rie. Nou, wat denk jij dat het is dan? Ja, Griekenland. Vanwege de zwakke euro en het gedoe. en. Uh... Maar zijn het zulke lichtbeesten in Griekenland? Nou ja, ik bedoel, ze zijn toch niet eerlijk geweest? Nee, ze zijn niet helemaal eerlijk geweest. Nou, ik moet je zeggen dat ik uh, er niet het fijne vanaf weet. Maar uh, het is helaas niet goed... Nee? Nee, dat is niet goed. Rie, ik wens je nog een fijne nacht en nacht rust later nog, hè? Heb ik nog niet goed geluisterd. Nee. <laughs> nou. Groeten. Dag. Dag. Ah, nu heb ik aan de lijn. Igor? Ja, goeienacht. Zijn we helemaal naar Friesland afgereisd met jou? Ja? Ja, nou, gaat wel. Ja. Nee, ik bedoel, we, we bellen oh? nu met Friesland, bedoel ik. Ja. Nou, we, gingen, we waren net Klopt, in Lelystad Gorenbeek. en nu gaan we lekker naar Friesland. Igor, en jij kon ook niet slapen? Ben je, nee, nee. Ben je een nachtmens? Nou ja, soms haal ik wel eens een nacht door, maar dan ja. kan ik gewoon niet slapen. Nee? Slaap komen. Wat heb je vandaag gedaan? Ja, nou, ik had uh, kortsluiting. Ik heb even wat, uh, wat nagaan wat hier uh, verkeerd aangesloten zat en zo. Ik had beneden geen stroom. En? Nou, het is wel weer opgelost. Oké. Okay. Maar uh, je noemde Lambrusco en zo. En dat is een Italiaanse wijn. Dus ik dacht aan Italië. Want Italië is dat ook de discussie, hè? Zeker weten. Met die centjes. En dan die uh, Berlusconi. Oh, wat een gedoe daar in het land. Ja, ja? nee. Uh, mm, mm. Onze hele euro dus... staat toch op de tocht? Ja. Yeah. Nou, meer nou, dan ja. Nou dankzij je. Nou... Krijgen misschien de euro en de euro of zo. Hè? Huh? De euro en de euro. De, oh ja? Ja, de noordelijke euro en de zuidelijke euro. Oké, oh, oké. Okay, okay. Nou, laten wij de euro, die is volgens mij heel sterk, de euro. Ja. Tenminste, als we, ja, als we Ierland er niet bij rekenen. Hé, hey, um, uh, weet je, je hebt een knijpkat verdiend, want het is goed en het is handig bij uh, de volgende kortsluiting. Ja, toch? Uh, ja, dat dacht ik ook, ja. <laughs> oh. Ik had gelukkig nog wel een campinglamp voor in de keuken, want daar heb ik nog geen stroom. Oh, oké. Okay. Nou, maar die... uh, zo'n knijpkap erbij, uh, die andere heb ik uh, aan mijn neefje en gegeven, want ik had al eerder... Uh, je hebt al eerder wonnen. gewonnen, hè? Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja, Nou goed, ik, uh, er komt er weer eentje jouw kant op. Maar ik kan er zelf ook nog in gebruiken. Nou oh, goed. Nou, blijf ja, even aan de gemaakt? lijn. Ja, dan uh, noteert ja. Frans, uh, mijn ja, regisseur, okay. jouw adres nog een keertje, ja? Hé, hey, fijne oh, okay. nacht nog. Dag. Jo, hoi. Ik eh, vond nog een plaatje op mijn deurmat. Dat zat zo heel vreemd. Hè? Corné bos die, oh, heeft er dan weer iets neergegooid. En dit heet het eh, bandje heet Correspondence Music. Een beetje een rare naam. Maar het klinkt lekker. Well, Brian, this is a very nutritious lunch. All the food groups are represented. Did your mom marry Mr. Rogers? Oh, no, Mr. Johnson. to the limelight i'll just stay where i'm supposed to be in the background is dus uh, Correspondence Music met het nummer Background. Uh, weet je verder waarvan? Ik heb geen zin om het op te zoeken. Ik heb gewoon helemaal geen zin meer in. Het is bijna vakantie. Ik heb hier een, een dichtbundel. Daar heb ik al een tijdje in mijn tas zitten. Ik vind het zulke mooie gedichtjes van uh, Elma van Hare. Lik me vestje heet het. Eh... Uh, Heel, bijvoorbeeld. Ik heb een hele mooie peer gekocht. Hij lijkt precies een appel. Hard lichtgeel en per stuk verpakt. In een wit mollig gevlochten rekbaar net. Hij ziet er heel chique uit. Alsof de groentebeur hem zelf heeft moeten vangen in de oceaan van fruit. Ik kocht hem omdat hij zo anders is. Zo heel geheimzinnig. Hij houdt me voor de gek met zijn appelgezicht en witte netkous. Als een boef met bivakmuts. En duur. 1 euro per peer. Ik aarzelde. Oké, okay, voor deze ene keer. Leuk toch? Maar hier, eh, ja, ik kan alles wel zo voorlezen. Maar dit vond ik ook een mooie. Even kijken. Ja, hier. Oneetbaar. Geen lichtje, geen lachje verzachte mijn gedachten. Die vannacht op mijn lichaam lagen. Als een dekbed gevuld met zwaarte. Geen veertje, geen zonnestraaltje dreef op dat verdriet. Het voelde als een blok zwarte chocolade. Eerst gesmolten en toen gestold. Een harde, vormeloze klont met een zilverpapier... in de rimpels mee versteend. Oneetbaar en vlan, vals glinsterend van vet. Hoe kan een mens toch zo verdrietig zijn? Ik word er bang van. Er komt geen einde aan. Ik loop met ingesnoerde buik, duizelig en koud. Net een wollen zak chips die iemand voor de grap liet knallen... en daarna grondig fijn geknepen heeft... Wat er overblijft ben ik. Een klein gekraakt hoopje verkruimeld in mijn eigen zout. Dan zeg ik mijn naam. Ik roep mezelf. Ik drink wat. Eet voor gezond een appel. En al vijf boterhammen met hagelslag. Kalm maar, kalm. Het zal voorbij gaan op een dag. Sorry dat ik er zo lang over doorga. Maar misschien weet jij me te vertellen hoe dit afloopt. Omdat je iemand kent die dat ook had. Of misschien had je het zelf. Maar ben je nu helemaal weer oké? Okay? Vrolijk, goede punten, een lief vriendje, een moeder die je zorgen deelt, nergens ruzie, in een schitterend spiegelbeeld, slank in het hardblauwe nauwsluitende T-shirt, zelfs mager, zo slank. Dat vind ik een heel mooi gedicht. En oh, deze is ook wel een uh, luchtiger woorden. Letters zijn maar streepjes en halve rondjes. Woorden zijn van zichzelf niet boos. Het is maar wat je er zelf bij voelt en denkt. Wat maakt dat je bang wordt als je leest... een slijmerig monster druipt vannacht de kamer in... rijdt je lichaam open en vreet je hart op met huid en haar? Je denkt even na. Een hart met huid en haar? Hoe ziet dat eruit? Je begint te lachen bij de gedachte dat er een harig hart klopt in je lijf. Een soort bondgevlekte cavia. Nee, zo'n hart klopt helemaal niet. Want je snapt wel wat ze bedoelen, maar dat klopt ook niet. Als woorden niet kloppen met elkaar, dan slaat dat als kut op de hek. Ja, hé, hey, waar staat dat nou weer op? Als kut op de hek? Wat? Nou, geinig toch? Zeg, uh, zo'n een stukje lekker uh, ouwe ouwe meuk weer draaien? De Elman Brother Band? Midnight Ride. -a?